INOVA zei Cohen dat zo'n rechtse samenwerking nog niet voldoende is onderzocht. De informateur Roosenthal verkende gisteren de kansen van een middenkabinet, van VVD, PVDA van de A en CDA, maar de PvdA ziet er niets in. Vervolgens kwam een middenkabinet aan de orde dat wordt aangevuld met GroenLinks en D66. De PvdA voelde daar wel voor, maar D66 en GroenLinks wijzen die optie van de hand. Hun leiders spechtelt en Alsema praten vandaag nog een keer afzonderlijk met de informateur. De sociale acceptatie van homo's in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd, maar er zijn nog steeds veel problemen. Dat is de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau na een onderzoek in opdracht van minister Plasterk. Hij nam drie jaar geleden maatregelen na een aantal geweldincidenten tegen homo's. Volgens het Planbureau hebben die maatregelen wel effect, maar blijft de acceptatie van homo's reden tot zorg. Vooral onder religieuze, laag opgeleide en Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Uit een enquête onder homoseksuele jongeren blijkt verder dat velen van hen niet blij zijn met hun geaardheid. De helft van deze jongeren heeft weleens nagedacht over zelfmoord. Wat weer? Vannacht plaatselijke misbank, morgen opnieuw vrij zonnig. ww. <tik>